Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De maatregelen om de mesthoeveelheid terug te dringen lijken te werken. In de eerste twee maanden is het aantal melkkoeien met 40.000 afgenomen. Slachterijen draaien overuren en ook worden meer koeien geëxporteerd. Veel boeren maken gebruik van de stoppersregeling. Ze krijgen subsidie als ze hun bedrijf beëindigen. De eerste inschrijveronde werd vanwege de enorme belangstelling vroegtijdig gesloten. In mei komt er een tweede ronde. Verwacht wordt dat het aantal melkkoeien dit jaar met 160.000 afneemt. Nederland wil zo weer aan de Europese mestnormen voldoen. De oproep van de Russische oppositieleider Navalny om te gaan demonstreren tegen corruptie is een onverwacht succes geworden, ook al werd hij zelf gearresteerd. Het lijkt erop dat in heel Rusland tienduizenden mensen de straat op gingen, niet alleen in het Europese deel, maar ook bijvoorbeeld in Siberië. Daarmee was het het grootste protest in meer dan vijf jaar. De autoriteiten hadden gewaarschuwd dat veel betogingen illegaal waren en dat deelnemers gearresteerd konden worden. Dat gebeurde ook. In Moskou werden Navalny en zo'n 500 medestanders opgepakt. Navalny wordt morgen voorgeleid en riskeert een boete of celstraf. In de WK-kwalificatie heeft Engeland met 2-0 gewonnen van Litouwen. De Engelsen blijven daarmee stevig aan kop in groep F. Duitsland won in groep C met 4-1 van Azerbeidzjan. De Duitsers hebben nog steeds het maximale aantal punten... maar moesten vandaag wel hun eerste tegendoelpunt incasseren. In dezelfde groep wist Tsjechië zijn doelsaldo fors te verbeteren... dankzij een 6-0-zegen op San Marino. In groep E won Armenië met 2-0 van Kazachstan.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1221, 1221. Hier op CfM Zandvoort op de late uurtjes gaan wij luisteren naar uh, nieuwheidsmuziek twee uur lang bij Peaceful Radio Show 1221. Mijn naam is Benno Vogel. en ik zal me nog even voorstellen natuurlijk. En als eerste artiest is uh, Christopher Boskhol. Met uh, zijn album Skipping on Daces. En dus uh, niet van 2017 dit album. Maar 2016 het laatste album wat hij gemaakt heeft. Maar wel gloedje gloedje nieuw voor dit programma Peaceful Radio. Ga er lekker voor zitten. Wil je meelezen dan kan dat via de playlist PeacefulRadio.info. En dan zie je vanzelf de Peaceful Radio Show 1221. Veel luisterplezier.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 Bye-bye! on Peaceful Radio. Please visit my website, byronmetcalf.com.